In de Duitse deelstaat Beieren hebben archeologen een bronzen zwaard van ruim 3000 jaar oud gevonden. Volgens de wetenschappers verkeert het zwaard in een uitzonderlijk goede staat en glint het nog bijna. Ze schatten dat het uit het midden van de bronstijd komt. De vondst werd gedaan in een oud graf bij de stad Neurtlingen. Het komt zelden voor dat zulke zwaarden nog worden gevonden, schrijft de Beierse dienst voor monumentenzorg. En Frankrijk heeft ook zijn derde duel in de kwalificatiereeks voor het EK van 2024 gewonnen. In het Portugese Faro kon de groepsgenoot van Nederland bepaald niet overtuigen tegen Gibraltar, maar won het wel. Het werd 3-0. Frankrijk gaat met drie overwinningen aan leiding in groep B. Griekenland staat met zes punten tweede door een 2-1 zegen op Ierland. En Nederland is derde in de groep na een nederlaag tegen Frankrijk en een zegen op Gibraltar. Dan het weer. Het is droog bij 9 tot 14 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 25 tot 29 graden. Op de Wadden is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal. Zin in, Zandvoort. zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Won't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 Met een zet van zon.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 van zon, zee, Zandvoort en zout. Oké. Okay. toe heb Dan ben ik liever alleen Het gas betaal onder mijn voeten Maar in mijn hoofd ben je De lange, hete zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. 106.9 FM. Haven't seen you since high school. Is hell. One that's five, and one that's three. Been two years. Zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. ZFM Zandvoort. 106.9 FM. ZFM. You have four takeaway. fine Dit is de Zandvoort! Zandvoort.